De rechter legt Nederlanders met een niet-westerse achtergrond... vaker een gevangenisstraf op. Autochtonen krijgen vaker een boete of een werkstraf. Dat staat in een rapport van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad worden daders met een migratieachtergrond... eerder tot een gevangenisstraf veroordeeld... omdat ze vaker gestraft worden voor een zwaar misdrijf. In de cabine van de vrachtwagen die maandagavond werd gebruikt... bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn... zijn inderdaad de vingerafdrukken van terreurverdachte Anis Amri gevonden... Het bericht is bevestigd door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de Maggiere. Volgens hem zijn er meer aanwijzingen dat de Tunesiër de dader is. Bondskanselier Merkel heeft het werk van de recherche geprezen. Ze sprak de hoop uit dat de dader snel wordt opgepakt. Justitie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips over zijn verblijfplaats. De politie heeft na een achtervolging 475 kilo cocaïne in beslag genomen in Spijkenisse. Buurtbewoners zagen op een bedrijventerrein in Ellevoetsluis iets dat op een diefstal leek en belde de politie. Daarna sloegen zes of zeven mannen op de vlucht richting Spijkenisse. Na een achtervolging zijn vier mensen aangehouden. De grote lading cocaïne, die in een van de vluchtauto's zat, is vernietigd. En in Spanje is de grote prijs van de kerstloterij voor een belangrijk deel gevallen in een arme wijk. Ongeveer 1650 inwoners van de wijk in Madrid hadden een lot met het winnende nummer gekocht. De winnaars krijgen per persoon 400.000 euro. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen. Het blijft droog, wel kans op misbanken. Ook morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. In de avond wind en kans op regen. Dit was het NOSJuna.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 Overal weer een, een aantal jaren terug. Twee jaar terug. Uh, Southbound met Feathers. Welkom bij deze Alternative FM. Het is uh, zes minuten over acht. Inmiddels geworden hier uh, bij ZFM Zandvoort. En uh, natuurlijk dank aan Thomas de Jong. Hij is toch even een weekje eerder uh, begonnen. Volgende week is hij hier weer. En wil je hem meer bewonderen. Dan is hij ook nog op de ijsbaan uh, te zien. Ja, want die gaat... Uh, ook nog gewoon door tot 8 januari. Tot en met 8 januari zelfs. En uh, ik zei al. Uh, deze Alternative FM is ja, eigenlijk een beetje de laatste reguliere. Want volgende week hebben we een gast. Dat is Elena mee als het goed is. En dan, dan hebben we nog live muziek op het randje van 2016. En dan gaan we naar 2017. Nou, uh, de mensen die op Facebook mij een beetje volgen... die weten dat er uh, vandaag uh, een, uh, een zandvoortsgehalte in uh, deze alternative FM uh, zit. Uh, dus wat dat er gaat, uh, gaat dat helemaal goed komen. Uh, uh, ja, zo hebben we bijvoorbeeld Field of Steel met natuurlijk Danny van het Lo En Godworst met Marlene Scherps, inderdaad. En is, uh, ja, is het uh, alweer een beetje bekend dat Doemar binnenkort, uh, nou binnenkort, uh, van de Zomer, gaat die, uh, gaan die ook weer uh, het nodige doen. En uh, zij uh, gaan uh, een aantal festivals uh, bezoeken, dus uh, dat, uh, dat wordt uh, in ieder geval voor de Doemar-fans uh, weer het nodige uh, leukigheid uh, weer uh, te zien. En daarom gaan wij even de live versie van Nederwiet draaien. Wie zit er dan in Doemar? Nou, wat denk je van René van Kolm?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 Sativa, Hollandika. Oftewel, nee, de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 I need to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 need a solder <laughs> Wil je ook als je negen minuten dit, uh, ver, deze versie hebt uh, uitgenast. Uh, He, het is een, uh, een opname uit uh, Concerto uh, uh, Irosso of zoiets. <laughs> Gelukkig ben het helemaal gewoon kwijt. Symfonico Iro Irosso, dat is hem, juist ja. En, uh, daar is die opname van. Uh, later heb ik ze zelf nog uh, gezien in de Ziggo Dome in uh, 2016. Dit jaar dus. Uh, dat gebeurde in uh, ten tijde van het Europees kampioenschap voetbal. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ik geloof dat toen in die wedstrijd... Uh, uh, Cristiano Ronaldo nog zelfs een strafschop heeft gemist. Uh, dat was uh, op de terugweg. Dat ik daarna zat luisteren en ik denk... dat gaat helemaal niet goed, daarom. Maar goed, uh, toen had ik wel al een concert van Doe Maar uh, mee mogen maken. Dus uh, voor die mensen... De komende zomer zullen ze onder andere te zien zijn bij Concert at the Sea in uh, Zeeland in Vlissingen. Daar zal, uh, zullen ze te horen zijn. En waarom draag ik hem natuurlijk vanwege de inbreng van René van Kolm. Dat is de reden. Nou, als er uh, iets wat er een beetje op lijkt, dan is het dit nummer wel. Ja, toch wel. Uh, maar hij is ook publiekswinnaar van de Grote Prijs voor Nederland. Geldt niet alleen voor Dick Wakman, maar eigenlijk ook voor de rest van de band. Waaronder uh, Martijn van Waveren en Anton Leidegger. Ik heb one clueless friend. En From the Sea. Hush now little child, just close your eyes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 I cannot believe how much you've grown sure there's a bright future For you and me, for you and me Look eye and eye in the eye and tell me you are not lying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 Cannot believe how much you've grown. I'm sure, there's a brighter future for you and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 In december blikken we altijd een beetje terug. Maar goed, het is altijd leuk als een van de bekenden die wij ooit hier hebben gehad... een prijs bij de Grote Prijs van Nederland hebben weggekaapt. One Clueless Friend. Ze zijn ook bezig om nieuw materiaal te maken. Wanneer dat gaat verschijnen, dat zal waarschijnlijk ergens in 2017 het levenslicht gaan zien. Geldt niet voor Kit Harlekin. Die heeft op een gegeven moment op een van zijn tracks een echt bewust stapje terug gedaan. En dat heeft hij gedaan omdat hij het wilde mogelijk maken heb ik het over jullie en Grouten, om uh, een dame uh, de, de lead vocals te, te geven. Want hij dacht van ja, als ik hem er ook nog eens een keer mee ga bemoeien... dan wordt dat nummer uh, toch veel minder dan het is geweest. En hij heeft gelijk gekregen. Wat denk je van dit nummer? Houd op de album van Kid Harlequin, Itch en het stemgeluid van Marcella Bovio. Dit was dit met Electric Ground en daarvoor natuurlijk uh, De Andere Hound... maar dan in de titelvorm met Sa Marcella Bovio op het nummer van Kid Harlekin te horen. Ja, en dan uh, zou er iets moeten komen, maar dat komt er dus niet. Ik heb hem even uitgezet, kennelijk, maar goed, uh, slinger ik hem toch gewoon weer aan. Dus uh, Penelope met Baby Blue van dat album Bounce Back... En daarachter ergens, eh, verderop in dit programma, hoor je Maas Deception. Van hetzelfde recordlabel van RVP Records. Dus dan weet je dat alvast. Nou, alsof je eventjes de veiligheidsgordels af moest, uh, moest aan moest leggen, brengen en aan moest leggen. Want, uh, god, dit was echt, uh, zoals PFF's je zou zeggen, rock and roll forever. Nou, inderdaad, dat klopt ook wel. Penelope heb je eerst kunnen horen bij, uh, bij dit uh, blokje met uh, Baby Blue. Dat ging dan nogal een beetje, hè. En toen kwam deze trash metal band van Maas Deception erachteraan. Uh, band bestaat uit Janssen. Die de Vocals doet. Benzinger op de gitaar. Waldmans, moet ik zeggen, ook op de gitaar. En dan hebben we Van den Beuken en Seuren. En Van den Beuken die zit op de bas. En Seuren op de drums. Nou, dan heb je ook een beetje. De band, band komt uit Nederland hoor. Overigens. Dat, uh, dat, uh, dat dus wel. Maar waar ze precies uh, vandaan komen, dat, uh, dat ben ik nog. Dat spoor ben ik inmiddels wel een beetje bijster. Maar goed. Uh, uh, ze hebben het uh, uitgebracht bij Twan Bakker en zijn kornuiten. Namelijk uh, de RVP Records. Uh, daar zel, datzelfde label waar ook Penelope bij zit. En dat is ook de reden waarom ik hem even weer uh, extra onder de aandacht uh, heb uh, gebracht. Hoor. Want uh, ja, jongens uh, die, uh, die zijn altijd uh, bezig en sturen regelmatig materiaal. En dit, dit is natuurlijk ook wel, uh, wel lekker hoor. Even uh, dat uh, laten horen. Als je dan nog niet genoeg hebt... En je wil nog, ook nog een stukje vakwerk horen van iemand die ook met een, ja, een houwheel, uh, of eigenlijk met een bijtel en uh, met een hamer heel goed overweg kan. Uh, is een beeldhouster uh, normaal gesproken. Maar in een grijs verleden heeft ze ook nog uh, deel uitgemaakt. van een band. En die band die treedt zo af en toe nog wel eens op. En vorig jaar waren ze zelfs nog uh, bij de Rob wordt nog te bewonderen. Ik heb het over Godworst. En Godworst, dat uh, was een band. die ooit nog eens een keer gekomen uh, is. tot de Leidse Kade Live. En werden nog uitgeroepen tot de zwaarste band van Nederland ooit. Ja, nou dat uh, wil al wat zeggen. En overigens, als we dan toch een beetje de link naar het circuit maken... hier in Zandvoort, kunnen we ook de link leggen naar Max Verstappen... die gisteren dus de sportman van het jaar is geworden. En dus heeft Godworst daar ook nog een aardig nummer over bedacht... namelijk Automobile. Broken hearts and broken bones In this house to rain no hope spoken word that stands alone Echoing that I can go See for yourself We zijn weer terug van geweest. Field of Steel, inderdaad, die band. En deels zit daar ook weer een zandvoorsrandje aan. Net zoals met Godworst met Marlene Sjerps. normaal gesproken belthouster. En uh, ja, ze is ook de frontvrouw van Godworst. En uh, Danny van het Loo is de frontman van Field of Steel. En uh, beiden komen uit Zandvoort. Dus uh, ja, we, dat uh, gaat, uh, zitten we helemaal goed. Straks hebben we er natuurlijk nog één. Want die gaat op 13 februari een, uh, een album presenteren in de Melkweg in Amsterdam met Ruud Houwling. We kennen hem van Cloud Machine. En dat, uh, met name dan de collega's, uh, de heren uh, Toebak en van Bavelgem... Die laatste die is uh, geen deel meer van ZFM, maar destijds hadden ze hier de voorloper van Alternative FM, namelijk Breed. En daarin uh, is Cloud Machine ooit geweest, dus wat dat gaat, helemaal goed. Uh, nu, weer muziek, en dat is ook recht toe, recht, eigenlijk een beetje gewoon rauwe rock, Tears and Denial, met Hide en Seek. Tot slot zou ik we, we, we moeten natuurlijk ja, die gaan we natuurlijk niet draaien. Dat is dit nummer van Gangster tot aan 9 uur en Slip nooit Still too early tomorrow, on the peak, makes My hopes seem so hollow. I